De eigenaar van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia kan een enorme schadeclaim van de passagiers tegemoet zien. Een Italiaanse consumentenorganisatie eist een vergoeding van bijna 125.000 euro per passagier. Dat heeft een woordvoerder tegen de BBC gezegd. De Costa Concordia had 4200 mensen aan boord. De claim kan daardoor oplopen tot 500 miljoen euro.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 Het weer wisselend bewolkt en kans op een bij. In het Noordoosten kan het glad worden. Overdag regen en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 21 januari 2012. Ik ben hier naartoe gekomen in een relatief dun bodywarmertje. Dat was in lang vervlogen tijden wel anders. Denk bijvoorbeeld, wanneer u daar de leeftijd en het geheugen voor heeft... aan de Barre Tocht der Tochten in 1963. De 12e Elfstedentocht, die werd verreden op 18 januari van dat jaar. Dat lijkt op dit moment bijna onvoorstelbaar. In Vlucht in het Verleden reizen we af naar 1991... en komen terecht bij een aflevering van De Duvel is Oud met Jean van den Berg. De Friese schaatser was in 1964 winnaar van de tiende Elfstedentocht. Hij nam ook deel aan die legendarische tocht in 1963. En hij werd eerder deze maand 84 jaar... Hij vertelt over zijn schaatscarrière, verschillende anekdotes passeren de revue... en in 1954 zelf horen we verslaggever Dick van Rijn met winnaar Van den Berg kort in gesprek. Luistert u naar een bijdrage van de Tros? Joop Landree, die normaal gesproken dit programma presenteerde, was er niet... maar wel zit daar Sietse Dolstra. Goedemorgen, luisteraars. We kunnen deze uitzending beginnen met een hele plezierige mededeling. Joop Landree is afgelopen maandag uit het ziekenhuis ontslagen. En zoals het er nu uitziet, zal alles perfect in orde met hem komen. Hij is sportliefhebber. En ook onze gast van vandaag zal dan ook zeker tot zijn... en ook tot uw verbeelding spreken. Het is de Friese Crack, zo heet dat, uit de Heerenveen. Jean van den Berg. Hij was winnaar in 1954... Hij, sommigen vonden dat hij winnaar had moeten zijn in 1956. En hij was derde na die tocht in 1963. Uh, welkom, heen. Roep even dat je er bent. Ja, nou, maar uh, ik hoor het al wel. Alleen in 1947 ik heb ik me nog vergeten. Toen was ik maar 23ste. Ja. Ja. Ah, ik heb oh, de hoge al. plaatsen genomen. Ja, zo. maar ja. Ik, die anderen zijn ook belangrijk. Nee, zeker. Ja. Uh, je hebt er dus vier gereden. Nou ja, vier in de wedstrijd. Vier als wedstrijdrijder. Uh, maar je bent nog altijd actief. De, we doen nog geregeld mee ja, ja. met uh, veteranen. We hebben nou net die vorstperiode... nou, s'nachts vriest het nog, hè? maar we hebben nou net de, de, de vorstperiode achter de rug. Wat heb je de afgelopen weken, waardoor je niet bij ons kon komen... Uh, wat heb je gedaan? Nou, ik heb dus uh, verschillende wedstrijden mee gereden. Ik rijd dus altijd nog die marathons uh, mee. Maar als het natuurreis komt, dat trekt toch altijd weer veel en veel meer. En we waren er ook aan toe, want we hadden nu drie jaar helemaal niets gehad... Dus we zaten allemaal, al die uh, wedstrijdrijders zaten te hunkeren. Uh, naar uh, die uh, echte, ja. echte wedstrijden op natuurreis. Nou, en we hebben goed kunnen profiteren. En we hebben er ook uh, weer lekker aan meegedaan. En het ging uh, gewoon fantastisch. Verschillende wedstrijden, rijk, Dus uh, nog met de A-jongens uit het A-marathon. Dus mee. bent niet veteranen? Uh, nou, weet je wat het is? Zoals uh, Holland-Venetië. Dat gaat alles door elkaar. Ja, ja. Nou, en als ik dan nog in, de, in het grote peloton in de kopgroep, moet ik hmm. zeggen, mee kan. Waar ik tussen uh, Richard van Kempen en Iep Kramer en Rijn Jonker enzovoort uh, eindig. Nou, dan uh, mag ik beslist niet mopperen. Dan gaat het nog gewoon uh, uitstekend. En je bent nu, dat mogen onze luisteraars wel weten... want we zijn als oude jongens onder elkaar. hebben. De Duvel Zout. Je bent nu 63. Ja, maar... Uh, maar van zo'n broekje als Dries van Weijen, daar kun je nog meekomen, hè? Ja, Dries die, die uh, heeft een uh, hele mooie uitschieter gehad... Uh, met het ja. Nederlandse kampioenschap, maar maar verder... Daar zit hij ook gewoon in hetzelfde peloton waar uh, ik ook nog ja, in zit. In Leningrad uh, ben ik naar nou voren geëindigd, dus uh, daar ben ik erg trots op. Ja, dat lijkt me wel. In 1984 ben je naar die veteranengroep uh, doorgedrongen, hè? Ja, dan uh, is het dus zover. Toen zei ik, nou jongens, uh, nu ben ik toch eigenlijk uh, zover... dat ik bij die A-rijders weinig meer te zoeken heb in het peloton. En ik ben mooi op tijd overgegaan. Ik was uh, 55 en uh, toen was ik toch bij de eerste 20 in het klassement, ja. nou, en dan uh, ga je over. Ja, en, ja uh, natuurlijk. Want je wil ook niet verder zakken? Of? Nee, ik bedoel, het, het moet uh, prettig blijven. Je, kijk, toen moest ik op een gegeven ogenblik uh, er te veel voor doen. En dan mm. is het niet prettig meer. En dat nee, is nu nee. ook zo. Uh, het gaat nu allemaal nog makkelijk. Ik wil mij ook niet moe maken. En uh, zolang het op die manier kan, dan zeg ik, dat is leuk. Als uh, mm. dus je met het Fries kampioenschap, open kampioenschap... nog tweede Fries wordt... Uh, uh, tussen de jongens boven de veertig, ja, ja. nou, dan uh, slaag ik mezelf nou eens even op de borst. Ja, nee, dat kijk dat, ik me uh, dat vind ik dat wel leuk. Nou moeten we even een onderscheid maken. Je zei er is drie jaar lang geen goed natuurreis geweest. Maar je draait wel je rondjes op de baan natuurlijk. Ja. He, het marathonschaatsen. Wat is nou het wezenlijke verschil tussen die dingen? Ja, je moet veel meer bochtjes maken he, op Ja, de baan. en weet je wat het is? Uh, na 400 meter ben je weer precies op dezelfde plek. Ja, ja. En dat, uh, dat gaat dan honderd keer. En, maar als je natuurreis hebt... Nou, er gaat niks boven dat natuurreis. Want dan kun je grote afstanden afleggen. Ja. En het, het is gewoon heel anders. Uh, altijd weer. Die, die bochten door. Uh, dat verveelt op den duur. He, het is een, uh, ik vind het een, een, een leuk uh, surrogaat. Laat ik het zo ja, ja. doen. Want zo zijn we begonnen met die uh, marathonwedstrijden. He, dat was eigenlijk een begin van uh, André Koornstra in Amsterdam. Die zegt op een gegeven ogenblik: Ik moet voor die oud-Elfstedenrijders. die altijd maar trainen. en altijd maar weer rondjes draaien. en nooit eens een wedstrijd hebben. Moet ik ja. eens iets doen? En toen zijn we begonnen, hij in Amsterdam en ik in Heerenveen... om. Uh, dus te beginnen met 40, 50, 60 ronden, want hmm. meer mocht het eigenlijk niet zijn. Dat was dan eigenlijk te lang, weet je wel. Nou ja. En uh, ik, uh, ik weet nog in... Uh, Wanneer was het in... 64 of zo is dat 67, denk ik. Toen heb ik in Amsterdam nog een uh, eerste prijs gewonnen. Daar met Jan van der Horen en al die ja. jongens. Nou, dat vond ik gewoon leuk. Ja. En daar is dat uit voortgekomen. We gingen bij de winkeliers langs om het prijsjes te halen. En dan, uh, jongens, uh, ramen maar. En nog, toen waren er 50-60 in het hele land die elkaar opzochten. Ja. En nu zitten we toch zeker op een. Nou ja, eh, 100 A-rijders. En er zijn er zijn dus eh, van die B-rijders die een vast nummer hebben, zijn er ook een 100 En veteranen zijn er een 100. En dan eh, al die jongens die geen vast nummer hebben, dat zijn er nog wel eens een duizend. Ja, dus er ja. zijn enorm veel van die marathonrijders. Vandaar ook dat het eh, storm loopt op die uh, grote natuurreiswedstrijden. Mm -hmm. Want daar mag uh, iedereen aan, uh, aan deelnemen. Ja. En we hebben er gelukkig weer een stel hele mooie gehad, hè? Ja, fantastisch. En uh, als je dat ook op tv ziet, dan, dan krijgen de mensen weer een idee van hoe het nu eigenlijk werkelijk is. Mm. Het, het is niet zomaar uh, een beetje die zuivere techniek alleen. Nee, het is uh, een ramen geblazen op een gegeven ogenblik. Mm. Als je de Rottermeer hebt met die sneeuw en alles erbij en scheuren en valpartijen, dan zie je nog eens weer van, uh, ja, het is uh, toch wel even meer dan op een kunstheidsbaan. Mm. Nou, ik ben er blij mee hoor, dat we dat gehad hebben, want hmm. drie jaar geen ijs is niks. Vorig jaar hebben we nog één week kunnen rijden. Nee, drie dagen. Hmm. En de, de eerste dag, de, want we gaan op het ijs, zodra, zodra het ook met half kan. Jeen Wester, die belt me op uit de Ernawoude. Jeen, we kunnen op de ringvaart. Nou, wij op de ringvaart, Maarten Hoekstra, uh, Rijjonker, hmm. Jeen en ik. Maar op een gegeven ogenblik uh, vertrouwde ik het niet helemaal. Ik reed voorop. Ik denk, uh, laat Jain Wester maar voorop, die is iets zwaarder zeg. Dus ja, ja, dan kan als je die erover kan, dan kan ik... En toen Jain kijkt om en zegt, hé, hey, er erdoor. Ja, <laughs> nou, daar ging die. Steeds dieper. Dat ik denk, nou moet ik eraf. Dat ik zet goed af en ik spring zo de wal op. En ik hoor achter me. En ik kijk om en ligt Jain Wester erdoor. Ja, ja. Hij wou het eerst niet weten, maar later vond hij het toch wel leuk. En nou dan heb ik op 1 december, ja. heb ik... Op natuurreis geschaatst, en ik heb ook in het buitenwater gezwommen. Ja, dus, maar Martin die zei later nog tegen me: Jeen, het had wel veel erger gekund, want het ja. was namelijk goed afgelopen. Mm. Ik zei: Ja, het had wel veel erger gekund als jij of ik wikker doorgegaan ja, was. Dat had erger gekund. <laughs> <laughs> enfin, dat is uh, schaatsrijdershumor onder elkaar. Ja, natuurlijk. Je eerste ja. Die eerste elf steden, toch, je hebt het al gezegd. Toen werd je 23ste, dat was in 1947. En toen zat je nog op de kweekschool, geloof ik. Hè? Ja, dat is inderdaad. Zo was ik nog leerling. Hmm. En later ben je onderwijzer geworden. Ik wou dat er toch nog eventjes bij halen, want dat is ook bekend geworden. Ja. onderwijzer uit Nijbeet. Ja zo, zo was was het, ja, zo was het. Alleen de, de leeftijd versprong ieder jaar een jaartje, maar de rest ja, was dat... Dat, uh, dat kun je niet tegenhouden, hè? Dat hou je niet tegen. Nee. Dat hou je niet tegen, alleen je, je moet wel zorgen dat je goed gezond blijft. Dus dan merk je het niet dat jouwer wordt. Daar gaan we het straks ook nog eens even over hebben, want dat... Uh... Je schopt geloof ik tegen hem. Ja, een maar het is niet erg. Nee, er staat hè, nog. Jeen <laughs> vindt het niet erg. En Paul de Kleine, de technicus. Ach, die zit aan de andere kant van het glas. Dus die, uh, en Monique die lacht dus een beetje. En Monique lacht dus. En weten we gelijk dat Monique Wildebeek de regie doet vandaag. En dan hebben we dat ook weer vermeld. Dus leuke groep hebben jullie hier zo. We hebben een hele ja, leuke groep. En als Joop er nog bij is, is het ook een. Ja. ja, zeker. Ja, jammer dat hij er niet is. Dat die is... had ik graag toch wel eens een keer weer willen treffen. Want ik heb hem vroeger wel eens getroffen. Mm. Je doet hem wel even de groeten. Ik he? doe hem de hartelijke hartelijk. groeten straks mooi. meteen. Ja. Ja. Um, de Elfstedentocht van 54, daar wou ik met je naartoe. Dat was eigenlijk jouw Elfstedentocht. En hoe de finish verliep, daar gaan we even naar luisteren. We horen de stem van Dick van Rijn. Goedemiddag luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Hier is de finish. De finish van de 9e 11-stedentocht. De laatste meters van de meer dan 200 kilometer lange strijd die gevoerd is. En die hier op de Noordersingel bij de Oldenhoven zijn besluit zal vinden. Wie en aan zal wijzen wie hier direct als eerste over de streep gegaan. Hier vlak bij me zit een grote groep van de jeugd. Daar staan de fotografen opgesteld, de filmcamera's draaien al. En daar zie ik de eerste figuren om de bocht heen stellen. Dat is, een... oh, dat is Jan Garicius, die daar op de tweede plaats ligt en die een misslag maakt. En daardoor zijn eerste plaats af moet staan. Daar zie ik het komen. Daar glijden ze om de laatste bocht van de noorder -Singel. En dat wordt de eerste plaats, als ik het goed zie, is, is dat lauta. Bravo, dat is Jean van den Berg. Jeen van den Berg en Vries. En daar zie ik Aad de Koning op de tweede plaats. Dan zie ik vervolgens is als derde binnenkomen. En hier hoort u het gejuich. Daar komt Nauta nog aanzetten. En nu proberen we hier door de finish heen te rijden. En even bij de winnaars te komen. Jeen van den Berg die bij het omkomen van die laatste bocht ineens weg was. En daardoor ja, ja. de tweede man dwong. Dat een misstap, jeen van den berg die daar de oever bereikt heeft en die nu op de kant, op de wal van de singel is gaan zitten en die ons dwingt en probeert om bij hem te komen. Mogen we even proberen met een microfoon bij hem te komen. Mogen we even erdoor. Mogen we even erdoor. Mag ik er even door? Beste, brave jongen, mag ik er even door? En hier hebben we de dolgelukkige winnaar, omringd met fotografen. Dat u ook mijn zendertrever was laten. Gaat u nu een beetje achteruit. En Iedereen wordt nu zenuwachtig op dit ogenblik. We proberen te maken wat er van te maken is. Wel, ik ben blij dat ik van het ijs af ben, want als je zo'n drukte om je heen hebt... ...dan kun je er misschien ook doorheen zakken, dus ik ben er gelijk maar afgestapt. Heel verstandig. En ik geloof dat ik gelijk heb ook nog, want het is allemaal drukte hier. Ja. En nu, uh, even een beetje draaien. Een wel, een gelukkig, zo'n ja. te het is de vlugste tijd die we in al die jaren gehad hebben. Dat was een hele chique bestuurder. Dat was de vlugste tijd die we gehad hebben. We horen ze nog even juichen. Uh, en Dick van Rijn, die de finishreportage maakte... en die deed dat ook op de schaats hè, en had een reportagebak op zijn rug... die zei dat jij, ik meen Nauta, nee niet Nauta, maar verhoeven of zo tot een misslag dwong. Hoe, wat was er aan de hand bij dat bruggetje, dat laatste bruggetje? Ja, dat was even eerder hoor. Dat, hmm. uh, ja, is, bij elke elf stedentocht is uh, eigenlijk wel wat. En dat was deze keer ook weer zo twee dingen. Uh, je komt Leeuwarden binnen. En dan onverwacht, dat wisten we nog niet, konden we niet meer onder die Noorderbrug door. Hmm. Dus toen moesten we daar klunen. Over, ja, klunen. En die jongens hadden mij de kop op gedrongen. En dat is uh, niet de beste positie. Je zit liever tweede, derde. Mm. Maar op dat moment bleek het achteraf toch wel een goede positie te zijn. Want ik kreeg als eerste in de gaten... dat wij uh, bij een loopbrug tegen de wal op moesten... en dan over de straat lopen... en de andere kant weer op een loopbruggetje naar beneden. Ja. Dus dan lig je voor. Je kunt, uh, dan heb je meteen de gunstigste uh, positie. Bij het uh, afgaan afdalen van de trap... Uh, um, ik denk dat uh, Antofroeven toen even... Uh, zijn balans verloren, mij nog ja. even vastpakt. Ik ruk me los en ik kom als eerst op het ijs dus. En dat was rij, zo hard als je kunt. En dan komt er nog weer iets. En uh, dat vergeet ik eigenlijk mijn hele leven niet weer. Want op een gegeven ogenblik zie ik daar een bord met einde. En ik lig toch zeker een meter of vijftien voor. Ik steek de handen omhoog en ik glij uit. Uh, ik laat mij uitglijden. Sorry, ik glijd ja. niet uit. Ik liet mij uitglijden. Ja. En uh, toen kreeg ik in de gaten dat er iets mis was. En in het publiek zegt, zeggen ze ook van... rijden, rijden, je bent er nog niet. Dus ik weer zo hard ik kan. Want ik wist toevallig, dat hadden we onderweg gehoord... dat uh, deze tocht, deze wedstrijd... die zou een nieuw record opleveren. Ja, ja. En toen heb ik bij mezelf gezegd... en dat record, dat wil en dat zal ik hebben. Hmm. En dat zijn soms van die... van die kleine dingen... Ja. die een, een sportman ja. nodig heeft. En dat was bij mij zo. Meestal is het zo dat zei je... ik vind het eigenlijk wel goed. Ik zit nu bij de eerste drie. Maar nee, dat was voor mij een extra stimulans. En dat wou... en hmm. dat zou ik hmm. hebben. Niet zozeer de eerste plaats, maar dat record. Ja. Dat klinkt wel een beetje gek. Maar eh, dat ik begin weer. Ik zet weer aan. En Ate ah, Koning... ik vergeet het nooit weer, die komt me nog voorbij... En in de laatste bocht ga ik buiten om hem heen. En ik, ik heb ja. helemaal niks gedwongen of iets dergelijks. En ik kom een meter of twintig voor. Uh, nummer twee kom ik toch nog weer over de finish. En toen ben ik later, na afloop van de huldiging... ben ik weer even teruggelopen de Noordersingen langs. En ik heb eens even naar het bord gekeken. En er stond op dat bord einde met grote letters... Ja. en daaronder met kleine letters... Over 500 meter. Ja, het, is en als je, ja, het is niet te geloven. Ja. Maar ja. dat had mij gewoon de das om kunnen ja, doen. Ja, ja. Dat moment. Eh, en toen heb ik daar toch nog verschillende keren... dat ik daar nog van wakker geworden ben. Nu niet meer, maar nee, nee. ik vergeet het mijn hele leven niet nee. meer. Want dat had je de zegen en het record kunnen kosten. He. Inderdaad, want die uh, was mij al voorbij. Eh, en later dan zie je... Eh, en als je 200 kilometer gereden hebt... dan ben je niet al te fit meer. Dan zie je wel die grote letters... Maar die kleintjes daaronder die zie je niet. Die nee. je denk je bent er. Die zie je dan niet duidelijk. En waarom zeg ik dat? Omdat we Litouwers gaan draaien. Dat is ah. een favoriet van je. No, ik... En hij zingt I can see clearly now. Nou, jij ook achteraf, hè? Daar dus zag je ook duidelijk dat er stond over 500 meter. Maar Litouwers zingt het in het Engels: I can see clearly now. Oh. I Can See clearly Now, Lee Towers. We praten deze ochtend met uh, Jene van den Berg... Uh, meervoudig deelnemer aan de Elfstedentocht en eenvoudig winnaar. Uh, ik wou het even dit keer niet over 1956 hebben. Misschien komen we er straks op terug waar er vijf winnaars waren. Vijf tegelijkertijd over de grens, over de finish heen. En jij als zesde, meen ik, hè? Ja, ik kwam als zesde, kwam ik daar vijf minuten later binnen. En omdat ze... Daar is toen wat mee gebeurd. Ze zijn niet gedisqualificeerd, die mensen, maar gedeclasseerd. Nou, noem het maar declasseren. Ze, nee. ze hebben gewoon geen prijzen uitgereikt. En nee, ik geloof dat ik, dat ook achteraf de beste beslissing geweest is. Want kijk, als je die eerste vijf, nou, dat toch ook de beste waren... zou uh, disqualificeren, dan hadden ze mij noodgedwongen... De eerste nou, moet prijs ja. moeten geven, maar ik was gewoon de beste niet. Ik had ook door pech, hoor. Mm. Maar uh, als je als zesde binnenkomt, nou, dan, dan ben je gewoon de beste niet. Dus uh, hoe dan ook. En uh, toen hebben ze dus uh, gezegd, nee, we doen het anders. Wij geven geen prijzen deze keer. Alleen iedereen krijgt gewoon zijn Elfstedenkruisje. Mm. Dus ik heb ook mijn Elfstedenkruisje ja. gekregen. En, uh, Dat was je derde dan inmiddels? Ja, En uh, nou, ik heb dat op prijs gesteld. Ik geloof ook dat het goed geweest is dat het zo gegaan is. Want stel je voor dat ze mij toen de eerste prijs gegeven hadden. Dan had ik enorm veel commentaar ja. kunnen krijgen van... nou, oh, weer een Fries die ze de eerste prijs toe wou hebben. Mm. En nu is het net andersom. Nu zeggen ja. ze allemaal, hey, waarom heb jij toen niet de eerste prijs gekregen? He, dat, ja. dat klinkt ja. toch uh, veel prettiger, is heel Leg anders. je meer eer mee in dan met het andere natuurlijk, Nou, dat weet ik niet zozeer, maar voor mezelf vind ik ja, het ook prettiger. Daar... Ja, mm. daar gaat het om. Ik wilde het zeker ook hebben over de Elstede Toch van 1963. Uh, dat was de eerste die ik op televisie heb gezien, dus dat, dat, dat vergeet je niet meer. Dat was toch die Reinier Paping won. Maar het was een barre tocht met heel veel. Ja, dat was verschrikkelijk. Uh, Daar denk ik nog altijd uh, met schrik aan terug. En uh, ik heb nog uh, de deuken in de knieën van, van de valpartij van toen. Het is gewoon uh, een tocht geweest die ze eigenlijk nooit hadden mogen laten doorgaan. Mm. En het was uh, 14, 15 graden onder mm. nul en uh, harde sneeuwstorm. Ze konden de banen er niet doorkrijgen, niet doorhouden. En het ijs was beroerd slecht mm. door op. Vriezen en dooien en schepen die door de kanalen gegaan waren. Uh, ik ben de dag van tevoren ben ik nog even de zwet de op geweest. Om te zien hoe het was. Nou, ik ben na een paar kilometer ben ik teruggegaan. Want ik denk, ik, ik breek mijn benen hier waar ja. het daglicht. Uh, en dan moet je daar smorgens in donker. Ja. Nou, het is gewoon uh, elke nachtmerrie geweest. en uh, Het is ook veel en uh, veel te zwaar geweest, die, die tocht. De beelden die we van ons van toen kunnen herinneren... en de foto's die er nog zijn... dat zijn inderdaad uh, Renier Paping die dan aankomt. En jij die als derde met helemaal besneeuwde en bevroren wenkbrauwen. Je was er niet best aan toe. Nee, dat was uh, enorm slecht. Maar dat komt ook mee. Ik had uh, al uh, voor Sneek uh, last van bevroren ogen. Hmm. En uh, dus elke sneeuwduin die uh, opgewaaid was, die was voor mij. Dus ik viel ook veel ja. vaker dan andere jongens. Hmm. En toen wij uh, in Bolzit waren, was ik nog bij de, bij de voorste vier. En uh, daarna werd ik zo enorm moe. Ik kon zo wat niet meer. Dat ik zeg ook oh, kregen de jongens... daar lag Reinier Paping al op een 100 meter voorsprong. Mm. En ik zag hem al niet meer, want ik kon niet verder zien dan een meter 25. Het was net of... heb ik de hele dag door een uh, matglas gekeken. Ja, zo, ja. zo erg was dat. Maar het werd nog niet zwart. En ik had toevallig gehoord, als het zwart wordt voor je ogen, dan moet je stoppen. Mm. Dus geregeld, maar controleren. Nee, zolang het nog grijs was, mm. ik kon niet op het hoogje <lacht> kijken, hoe laat het was. Hoe laat het was. Uh, eigenlijk ben je dan gek dat je toch doorgaat. Wat, wat, ja. wat drijft je om toch nog door te gaan. Het is, uh, nou, vertel eens, over... wat drijft je inderdaad? Ja, ik weet het eigenlijk zelf nee. niet. He, want op een gegeven ogenblik... Ik weet nog, uh, Anto Verhoeven en Jan Uitham reden door. Ik was alleen. En ik schuifelde heel rustig zo op witmarsum toe. De blaren, die voel je al in je schoenen... Uh, van dat uh, lopen door die sneeuwtroep. Op een gegeven ogenblik, ik had het niet gezien... is dat een klein plekje glad ijs. Ik glijd uit, ik lig op mijn rug... En ik lag gewoon lekker. Ik ben daar, <lacht> hoe lang weet ik niet... maar ik ben gewoon een tijdje daar blijven liggen, uitrusten. En dan op een gegeven ogenblik dan denk je: ja jongens, ik moet straks toch weer verder. Dus dan ga je de benen eens even een beetje omhoog doen. eens dus een beetje uitschudden. Even proberen van jongens weer een beetje los worden. Want je verwacht, elk moment verwacht je weer... die, die tweede groep achter mm. je. En dan moet je en dan wil je daar weer mee ja. verder... En ik hoor al iets aankomen. Dus ik voorzichtig weer overend En uh, maak een beetje snelheid. En ja, daar komt iemand voor mij uit de mist. Dus, want ik zag het slecht. Uh, bij mij langs. En ik met alle moeite sluit bij hem aan. En zo rijden we daar. Er wordt ook geen woord gewisseld. Rijden we hmm. daar een paar kilometer. En dan is het zo. Wanneer je samen bent, is het niet meer dan sportief. Om om beurt de kopwerk te doen. Ja. Dus ik ga hem eens even voorbij. En ik kijk hem eens even aan. Ik denk, jong... Jij rijdt wel sterk van die korte, stevige, verneinige mm. slagen. Maar die ken je niet. Ik had uh, Maus Wijnhoutje in de auto... of een van die mm. andere jongens had ik verwacht. En hij gaat mij weer voorbij. en neemt weer kop over. En toen vraag ik hem, wie ben je eigenlijk? Hij zegt, wijs van Blankenham. Ik zeg, wat zeg je? Hij zegt, ik ben Appie Wijs van Blankenham. Nee. Ik zeg, oh. En zo rijden we weer een paar kilometer verder. En ik ga hem weer voorbij... En toen vraagt hij mij, hij zegt, Jeen... Nee, hij zegt, wie ben jij eigenlijk? Huh. Ik zeg, ik ben Jeen van den Berg uit Herenveen." Hij zegt, nee, wel. Ik vergeet het nooit weer. Daar zit ik bij een van de favorieten in de ja, kopgroep. Ja, ja, ja. Ik zeg, nou jong, dat brok je ellende... Wat hier gaat, dat stelt dat niks meer voor. voor. Dat zijn zoveel die kleine greden, ja. die, je, die je nooit weer vergeet. Nee. Een fijne, fijne knaap was er trouwens, je Wijs. Helaas is hij, uh, met een, een, uh, voor een goed doel hebben ze toen een sponsorfietstocht gehouden rond het IJsselmeer. Ja. Is hij uh, tegen een tegenlegger aangefietst. Komt met zijn hoofd op een vangrail en uh, is in komen geraakt en niet weer bijgekomen. Ah, ja, ja. Dat is een uh, enorme klap geweest... want dat was een van de sportiefste is, uh, en fijnste jongens... Ja. die ik ooit meegemaakt heb, want ja. ik weet nog later een keer. Toen zei ze... en dan willen ze allemaal een handtekening van me hebben. Nou, en wat heb ik nog gepresteerd? Was hij ja. vierde geworden toch in die enorm slechte Elfstedentocht. Ja. Dat is een, een enorme prestatie geweest. Maar hij cijferde zichzelf altijd gewoon weg. Een fantastische knaap. Mm -hmm. Ja. Andere man die misschien ook wel te ver is gegaan. Ik dacht ook bij die Elfstedentocht was Anto Verhoeven. Ja, dat is uh, ook een die uh, alles, maar dan ook alles ervoor over gehad heeft... om ooit nog eens een keer een Elfstedentocht te winnen. Alleen over Anto Verhoeven zou je misschien al een boekwerk ja. kunnen schrijven... wat hij er wel niet voor over gehad heeft. Hè? Hij vroeg mij, Jeen, wat doen jullie voor training? Nou, ik zeg, uh, wat kniebuigingen, ja. Zo was dat vroeger... Oh, hij zegt, dat doe ik ook. Maar ik doe het nu met een zak meel op de ja, rug ja. Bij wijze van spreken. <laughs> ja. Hij zegt, dat is wat zwaarder. Dat helpt wat meer. Hij ja. ging naar Noorwegen om daar te trainen. En uh, van hem heb ik ook geleerd. jee, als je kapot zit, zegt hij... Nooit laten merken. Steeds maar weer demareren. Ja. Hij zegt, uh, dan op een gegeven ogenblik... Dan denken ze wel, we, we kunnen die vent toch niet houden. Hij zegt, en dan laten ze je gaan. Ja. Maar hoe kapot die gezeten ja. heeft. Want uh, ik ben... Ik ga hier en daar wel eens een, een babbeltje houden. Ja. En toen was ik in Oudkerk. En uh, toen zegt uh, het rajonhoofd, Velstra... Die zegt, Jeen, weet je nou wel hoe jij hier gekomen bent? Nou, ik zeg, als ik eerlijk moet zijn... Ik weet het eigenlijk niet meer. Dat is in, in, in het laatste gedeelte. Ja. Nou, hij zegt, zeg ik je vertellen. Jij bent met Jan Uitham. Ik zeg, ja, dat weet ik. En toen uh, reed Jan Uitham onder de brug door. En jij zag dat niet goed. Jij rijdt dat tegenaan. En je valt terug en ligt op het ijs. En toen zeg je, laat mij hier maar liggen. Ik wil niet meer en ik kan niet meer. Maar hij zei, Jan Uithang kwam terug onder de brug door. Heeft jou weer overeind geholpen en meegenomen. Weer onder de brug door en verder meegenomen naar Leeuwarden. Ik zei, oh nou ik, zei, ik wist het eerlijk niet meer. Maar hij zei, jij was er slechter toen, maar Anton Verhoeven... Was er nog veel slechter aan toe. Want die komt hier ook en die kan niet meer. We hebben hem in het uh, café gehaald hier. Ja. Café Wouter was het toen. Uh, dat is het café tussen twee haakjes. Ik, ik stap zowel eens de ja. een op het andere over. Uh, ja. Maar het is wel leuk om te zeggen. Ja. Uh, van, als je van Leeuwarden naar uh, Oudkerk gaat op schaatsen. en je bent als eerste in dat seizoen. dan komt jouw naam daar aan de balk ja. Ja. in dat café. En er zijn de verschillen. Die stellen daar een hoge eer in. En dan waren ze er ook eens een paar... naar de voeten aan, hoor, want mm. uh, ze moeten ook wel een stukje ja, klunen. Ja, ja. Maar goed, uh, dat geeft er verder niks toe. In dat, Daar, café. in dat café. Ja, nu zijn we weer uh, op Terug, het verhaal. Ja. <laughs> uh, in dat café uh, hebben ze hem naar binnen gebracht. Heeft hij ongeveer een uur gezeten... En toen wou hij en zou hij beslist weer verder. Toch dat weer is, is ook weer die drang ja. om toch weer door te gaan. Ze hadden natuurlijk hem nooit mo moeten laten gaan. Ja. Eigenlijk. Hij had er veel en veel eerder af Want eh, dat weten de mensen niet. Maar hij was in workem was hij al gevallen. Ja. Achterover op een paaltje. Dus hij heeft enorm ja. veel ja. af moeten zien. Onvoorstelbaar. Ze zetten hem weer op het ijs. En dan rijdt hij de verkeerde kant op. Dus ze hebben hem met één weer om moeten draaien... Ja. zodat hij toch de goede kant op rijdt. Nou, ja, kijk. Dat, dat gaat zijn, ver. Nou, ja. zo zijn er veel meer van die dingen te vertellen in 1963. Dat dus kun je gewoon een boek over schrijven ja. van wat daar zich allemaal afgespeeld heeft. We gaan toch weer even een plaat draaien. <lacht> ja, dat is zo. misschien wel goed. Ja, ja, we hebben nu de barre toestanden gehad. We gaan het straks over, over vrolijke over dingen hebben. Ik, ja. Ik wilde een friestalige plaat draaien. Die is mij in de tijd in handen gespeeld door Roel Oostra. Die ken jij ook. Ja, Roel Oostra. Uh, directeur van de lawaai. De lawaai in Drachten. en Drachten. Ja, ja. dat is het theater Fijne vraag. Toen die tien jaar bestond, dat theater, die Lawei, heeft Oostra een liedje geschreven, bewerkt. Dat heet Ieder zijn eigen taal. En dat gaat over het verschil tussen het Fries en het Nederlands. Ieder zijn eigen taal. Ik zeg een kwartje... Ik zeg mijn hartje, er wijs is een hartje. Kwartje. Kwartje, hartje, hartje, hartje. Elk is je eigen taal. Ik zeg een lepel, er wijs is een lepel. Ik zeg een kudde, En wijs is een keppel. Lepel, een lepel, kudde, een kribbel. Elk, Elk is je eigen taal. Maak nooit! Luzie, als men anders praat, zeg wordt niet kwaad. Saïd, bij aaien. En ik eet een eitje. Wij varm je een richtje. Ik noem het een rijtje. Een eitje. Een eitje. Een richtje. Een rijtje. En zie in eigen taal. Ik sta te bonzen. Ik hoor het gonzen, wij hebben het bozen, bonzen, bozen, gonzen, bozen. Elke in zijn eigen taal. Ik ga dineren, en wij waren bieten. Ik zeg omgeving, en wij zijn ze krieten, krieten. Dineren omgeving, en krieten. Elke in zijn eigen taal. Dan een kontje Wij haar doodsen. En ik heb een hondje, Een kontje, een hondje, een hondje. Elk is in zijn eigen taal. Tja, nu weten we ook wat kontje in het Fries is. Dat wist ik nog niet. Uh, dat was uh, het ensemble dat bij tien jaar theater lawaai het lied zong. Ieder zijn eigen taal. U hoort Godfried Beaumans en die leest een gedicht voor... over de Elfstedentocht. Jouw regeluiden, er was eens een jongen in Oslo. Ja, nu moet ik je zo ver teleurstellen, kerel. Uh, anders moeten wij de alleen altijd op het laatste moment maken. Maar nu heb ik een uur de tijd gehad. Het is ook een heel lang vers geworden. Daar kan ik niets aan doen. Ik heb het ook op de Elfstedentocht gemaakt. En uh, het heeft mij zo uh, pijn gedaan dat zoveel Friese het gehaald hebben en betrekkelijk weinig Hollanders anders. En dat heeft mij gespeten, en ik heb dat ook toegeschreven. Ik heb zelfs namelijk meegedaan. En ik was ook even, een van de weinigen die aangekomen is. Dus ik ben een beetje moe nu, maar het heeft me niet beletten een vrij lang vers te maken. Dat heet De Weduwe van Stavoren, want daar zit het in. Ik joeg op mijn aalgladde noeren van Jorum naar Piepkerkstra Kneek. En met de wind dwars van voren vloog ik verder van bolzwart naar Sneek. Bij Sneek was ik bijna bevroren, maar ik heb toch nog meppel gehaald. Ik wilde van wijken niet horen, de moed had mijn spieren gestaald. In Eilst was ik nog niet verloren, in tegendeel, ik haalde zelfs stien. Ik voelde mij als herboren en heb ook nog dokum gezien. Maar helaas in het stadje stahoeren, daar sprak mij een weduwe aan. <lacht> Zij heeft mij tot minnaar verkoeren en toen was het met schaatsen gedaan. <lacht> Zo zijn al die jongens uit Holland aan Friesinnen ten onder gegaan. Vol moed zijn die minnaars begonnen. Aan het eindpunt verscheen er geen een. De Friezen zijn binnengekomen van Dokkum en herenveen Het is ook geen kunst tot verblommen, want hun, hun harten zijn allen van steen. Godfried Bollmans in een vrij gedicht in een literair spelprogramma, dat was het eigenlijk, eh, dat door de schrijver Karel Jonkhieren eind jaren 50, voor de AVRO-microfoon werd gepresenteerd, is ook nog op televisie geweest. Friese hebben harten van steen, zei hij. Dat is niet zo, dat is mijn eigen ervaring ook. Is het wel zo dat Friese elkaar helpen tijdens een Elfstedentocht? Of... Nou nee, iedereen helpt iedereen hoor, dat valt, mm. dus, uh, dat valt dus best mee. Bent, uh, maar als er dat een friets op kop ligt in jouw tijd... er zijn nu andere situaties, we hebben nu echt de ploegen... maar in jouw tijd ligt een friets op kop. Laat je die winnen? Nee, wanneer... Uh, in, maar dat is nog zo hoor, een Elfstedentocht. Ja. Elk, elk wil die Elfstedentocht winnen. Ja. Dus uh, wie er op kop ligt, maakt niks uit. Elk die meedoet, wil winnen. Maar als J. Nauta op kop lag, dan liet je die wel winnen? Uh, bij een Elfstedentocht geef je niks cadeau. Nee, nee. Nee, vergeet dat maar. Waarom ik dat vraag? Jij nou, daar was je neef. Ja. En, ja, dan, het hemd is toch nader dan de rok, denk je dan? Ja, maar eh, geloof maar eh, dat eh, bij die wedstrijden die er nu geweest zijn... Eh, met die ploegentactiek gebeurt het nog wel eens dat er... Eh, nou ja, eh, een van de ploeg weggaat en de anderen die halen hem niet terug. Dat hmm. kan bij een eh, gewone marathon Venetië-tocht of uh, rotterdam tocht en uh, dat kan vanavond. Vanavond zitten we namelijk uh, in Assen. Vanavond ja, ja. hebben we weer een, een marathonwedstrijd... Ja, ja. Op, de, op de kunsthuisbaan in Assen. doe ik zelf nog mee met de veteranen. Maar oh, We gaan, wanneer... gaan toe allemaal, buurmen in Assen. <laughs> <ja>. <laughs> nou, nee, maar het is toch wel leuk om dat... Uh, ja. Zo even te vertellen, dan weet je nog een beetje dat ik uh, niet alleen hier ben... maar moet uh, straks ook weer vlug terug. Maar daar is het ook zo, wanneer daar uh, een van de, van de ploeg, ik zit dus in de Siebrand-ploeg, ik weet niet of ik dat zo mag noemen. Nee, dat mag je niet noemen. Oh, zal ik het niet weer zeggen? Nee, daarom. Uh, maar, dat uh, is een, een, een uh, ja frisdranken en liqueur. Ja, ze, ze hebben ja. wel eens tegen mij gezegd... Jeen, wat doe je nu bij, bij Siebrand nu, uh, in, in, in de in daar de. Dat was banken. er weer één, hoor. Wat doe je nou bij die likeurenfabriek? Ja, ja. Ja. Nee, maar zeg nee. Het is, uh, van vroeger is het altijd uh, limonadesiroop geweest. En als kind kende ik dat merk dus ook als uh, Limonade. limonadesiroop. Ja, dus, en daar wil ik best uh, wat reclame voor maken. Maar het mag ertussen ertussendoor. Ja. Ik wou alleen dit even zeggen. Wanneer daar straks uh, van een bepaalde sponsorploeg jongens voorop zitten... Ja. dan wordt hij nooit teruggehaald door een jongen van diezelfde ploeg. Nee. Dat laten ze rustig aan jongens van een andere ploeg over. Hmm. Nou kijk, dat zal bij een Elfstedentocht niet, absoluut nee. niet gebeuren. Want die jongens, die willen stuk voor stuk en dan kan een sponsor hoog springen of laag springen. Die sponsors, die jongens, die willen beslist die Elfstedentocht winnen. Hmm. En ze vinden het best dat hun ploeg wint, als zij het maar zijn. Ja, ja. Ja, ja. Ik begrijp het. Dat is natuurlijk inderdaad, die ploegen had je vroeger niet. Um, ik wilde eventjes op een ander aspect, want de jeneverstokerij of likeurstokerij strookt niet met jouw gezondheidsidee. Je bent iemand die heel gezond eet, heb ik begrepen. Uh, vandaar dat ze het ook vreemd vinden dat jij voor die firma rijdt. Zijn het hele gezonde mensen, die elf stedenrijders? En waarom vraag ik dat? Aan de ene kant die barre, toch van 63, waarbij allerlei mensen toch lichamelijk nadeel hebben opgelopen. Aan de andere kant, er is een gezondheidsonderzoek, pas verschenen eind vorig jaar, over ja, ja. de deelnemers van 56. En dan blijkt dat, laten we zeggen, de overlevings- de mensen die nu nog leven uit die periode, dat zijn er een derde meer dan. De groep die gemiddeld had geleefd. Dus met andere woorden, Elfstederijden zijn hele gezonde mensen. Dat is goed voor je, Elfstederijden. Ja, het is maar net hoe, hoe je het bekijkt. De, de, de, er wordt gesuggereerd, doe mee als een Elfstedentocht en je leeft langer. Dat ja. is natuurlijk grote onzin, ja, want ja. wie doet er mee? aan een Elfstedentocht, zo bekijk ik het dus, ja. dat is mijn idee. Wie doet er mee aan zo'n Elfstedentocht? Dat zijn juist diegenen die een goede gezondheid genieten. Eh, en die wagen zich eraan. En die, dat zijn dus al de uh, ja. potentiele, uh, langere uh, levensduurders. Ja, zo een beetje, mensen die zijn we. Dat, <laughs> langere levensduurders. Ja, <laughs> ja nee, maar dat zijn toch de mensen die uh, een dusdanige gezondheid hebben. Dat ja, zij... Dat zegt Normaal. sowieso goed uit dat onderzoek. Hoor. Ja, die moeten daar zo... goed uitkomen. Dus dat kan wel haast. Ik had dat van tevoren wel kunnen zeggen. Ja. Die mensen die aan jouw stedentas meedoen, die zullen zeer waarschijnlijk langer leven. En uh, alleen, ja, uh, mijn neefje in Nauta, uh, van, 54, van 56 en Anto Verhoeven, mm. die zijn dus uh, wat jong weggegaan. Maar dat gebeurt, dat zegt mij verder weinig. Nee, nee. Nee. Maar dat het gewoon gezondere mensen zijn, dat is logisch. Want anders doe je aan zo'n tocht niet mee. Nee, en als je aan zo'n tocht mee wil doen, dan moet je toch wel iets voor doen. En dan moet je toch wel uh, wat getraind voor zijn, nee. vooral als je in de wedstrijd mee wil doen. En uh, ook de tochtrijders die uh, proberen zo gezond mogelijk te leven, want uh, dan kun je dat weer makkelijker doen. En dat houdt dus in, ook dat je met uh, allerlei levensgewoonten gewoon rekening houdt, dat je dus of uh, weinig of helemaal niet rookt, uh, weinig alcohol gebruikt... en met het eten gewoon rekening houdt uh, wat je gebruikt. Mm, ja. En dat doet dus ook. Ja, je ja. ziet er nog inderdaad perfect uit. Er zijn mensen die worden niet ouder. En Jeen zeg. is 63 en hij heeft nog een jongenskuifje. Dat kan ik u getuigen. Nou, het is al een beetje grijs geworden. Grijs jongenskuif, maar hij staat nog pittig over het. Ja, wat dacht je wat? Ja, <laughs> ja, dat past goed op hetzelfde. Wim, Wim de Graaf die zei vroeger altijd... Ja. Uh, Jeen... Uh, Pas goed op je dondertje, want je zieltje zit erin. Ja, ja. En eigenlijk is dat een, een, een gekke uitspraak met een hele diepe waarheid. Want laten we eerlijk zijn: hoe gezonder je bent, uh, hoe meer je kunt doen, hoe fijner het eigenlijk is om om te genieten van het hmm. leven. Want er, hoeveel mensen zijn er niet... die kijken er tegenop om een, een tochtje te maken op de fiets... of een eindje te lopen. Maar als je goed gezond bent... Eh, dan, dan gaat het je allemaal veel makkelijker af. Je kunt veel meer dingen doen. Eh, je kunt eh, meer eh, de, de, de wereld intrekken op de fiets enzovoort. Kijken om je heen, genieten van de natuur. Dat zijn hmm. allemaal kleine dingen... maar die maken het leven aangenamer. En, en dat vind ik toch wel, uh, wel erg belangrijk. Hmm. Gezond leven, daar hoort ook uh, tijdens uh, zo'n Elfstedentocht... stedentocht sinaasappels eten bij. Hè? Ja, uh, die, die dingen worden dan, die sinaasappels, die worden dan in lauw water gelegd, meen ik. Ja, anders bevriezen ze. Ja. Ja, ja. En daar gebeuren wel rare dingen mee. Nou, zoals... rare dingen. Nee, dat was zo, dat was, was, was wel leuk. Uh, ik uh, was eens een keer in Weiden en toen vertelde ik iets over uh, de voeding en het eten wat je moet gebruiken gedurende zo'n Elfstedentocht. tocht ja. En dan vroeger ook wel eens jeen. Hoe heb jij dat uh, met zo'n toch, nou, Vroeger hadden we nog geen sponsors met verzorgingsgroepen onderweg enzovoort. Ik zei, jongens, het is heel eenvoudig. Zorg dat je in een kopgroep zit. Want als je in de kopgroep zit, dan krijg je van het publiek onderweg altijd wel wat toegereikt. Hmm. En dan heb ik liefst dus, uh, wat uh, warm drinken, thee of chocolademelk of wat iets meer zij. Uh, ik kreeg bijvoorbeeld ook eens een keer een fles melk. Nou, ik denk, hé, hey, daar heb ik wel trek in. En ik die fles melk aan de mond. Maar oh, was dat al half bevroren? Ja, ja. Nou ja, daar heb nee, je nee, natuurlijk niks aan. aan. Dus nee. ik heb die fles meteen aan uh, mijn maat, die naast me schaatste, uh, doorgegeven. Dat die zette hem aan de mond. Maar die hoefde dat ook niet. Nee. Dus die heeft hij in de sneeuw gezet. En als ze hem daar niet weggehaald hebben, staat hij daar nu nog. Maar kijk, ik bedoel maar, daar heb je niks aan. Nee. En uh, toen vertel ik dat dus. Dus het is zegt, de voorzitter, Oebele Anema. Hij zegt, Jeen, je hebt voorkomen gelijk. Want ik heb het meegemaakt dat ik te weinig drinken gehad ja. heb onderweg in 85. Hij zegt, ik kom tenslotte in Dokkum en ik kon zo wat niet meer. Want hij, hij zegt, ik ging maar door met goede ploegen rijden. En als die jongens dan uh, drinken wilden hebben, ze nou, ik ga wel door. Maar in Dokkum, hij zegt, ik kon niet meer. En dan ga ik zitten op een bank. En hij zegt, ik kijk zo om me heen en dan zie ik een kist met van die... Uh, ja. bak met van die uh, vierde patjes, doorgesneden ja. sinaasappels. Hij zegt, en die ben ik wat uit gaan zuigen. En ik leg ze zo naast mij op de bank. En zo heb ik alle stukken vijftien van die vierde patjes zo uh, leeggezogen. Hij zegt, en daar zie ik iemand dokken binnen schuiven. Nou, die was helemaal total los. Hij zegt, die kon niet meer. Hij zegt, en deed hij weer een paar uh, streekjes. En dan gleed hij op de binnenkant van zijn schoenen, gleed hij verder. Dus die was er behoorlijk ja. slecht aan toe. Die ploft daarnaast mij, aan de andere kant van die stukjes sinaasappels... op de bank neer en daar zit hij. Voor lijk, zegt Oebelen. Hij hmm. zegt, ik kijk zo eens naar hem en dan komen, komt dat hoofd een beetje omhoog... en hij kijkt zijwaarts en dan ziet hij daar die stukjes sinaasappels... die ik daar neergelegd had. Hmm. En ik denk, wat wil hij nou? Pakt hij die, stuk voor stuk, en zuigt ze nog eens een keer uit. En zegt Oebelen, en toen had hij een stuk of zeven van die afgezogen dingen... die ik daar neergelegd had, al... Weer uitgezogen en toen zegt hij ook nog... hè he, hier knap ik weer van op. Nou zegt Doeble, <laughs> toen was mijn hele insinking over. <laughs> Kijk, dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Ja, prachtig. We gaan weer een plaat draaien, weer van een favoriet van jou. Je zoekt in Rotterdam hè, de favoriete Anita Meijer. Hold me till the morning. The one knows what to say Both falling from love But not quite all the way Look at us now Reaching back for yesterday Wanting to know If the other wants to stay it worth the reaching for. Do you need me anymore, darling? Hold me till the morning comes, until I We believe in time we'll both get there. Look at us now, wanting more than words could say. Both falling in love, and this time all the way. De the morning comes. Uh, ja, dat is een taak die ik graag op me zou nemen. Het is een hele goede zangeres, hè Anita Meijer? Ja, het is leuk. Ja, ja Heel goed. En leuk, ik vind het ook leuk. Gezicht, ja, leuk mensen. Leuk gezicht. mens. Hoor, ja, hoort erbij ja. allemaal. Komt ja. goed over. Ja hoor. Nee, dat ben ik met je eens. Ik dus zou tot... nog wel eens kennis met haar willen maken, maar ja, dat hoeft niet hoor. Uh, we moeten eens kijken, gewoon. misschien een huppeltje wel over de gang. Je weet maar nooit. <laughs> ja. uh, we hebben net een sinaasappelverhaal gehad. Nou ja, er gebeuren soms nog wel meer vreemde dingen bij die Elfstedentocht. Ik kan me zo voorstellen, uh, in, die, in die grote Frieslandhal, waar iedereen ook zijn spullen achterlaat, zal er wel eens wat wegraken. Ja, eh. Uh... Ik hoorde dat verhaal van Geurt Busser. Geurt Busser, die praat een beetje langzaam. Een hartstikke leuke knaap. Dat is diezelfde die daar uh, die schilderijen maakt op dat wat. En daar uh, vergunning voor moet hebben om op dat wat te mogen varen. En mm -hmm. dat dan weer niet krijgt. Ja, ja is dit een broer van Teunbusser. Teunbusser, ook, ook, ook zo'n uh, hartstikke leuke ja. jongen, die Teunbusser. Als die antwoord, die zegt niet veel, maar als die antwoord is, dan... Uh, dan is raak. Ja, dan ja. Uh, ben je een en al oor. Maar Geurt die uh, zei, Jeen, dat was leuk. Uh, Herman Fokker, die belt mij op en die vraagt... Wil jij eens even naar de Frieslandhal gaan en vragen of daar ook een kunstgebied gevonden is? Nou, dat zijn van die verhalen, die hebben we toen wel eens in de kranten gestaan ja. enzovoort. En dat ik als ik een keer een babbeltje hou, vertel ik deze dingen er ook bij. Is, is, is, maar is het, het gevonden, het kunstgebied? Dat zal ik je vertellen. Uh, hij komt daar, hij zegt: Bosma, is hier ook een kunstgebied gevonden? Ja, zegt Bosma. Hij zegt: hier is een hele hoop. Troep achtergebleven. Hij zet van kleding van beneden naar boven. Hij zet schoenen en sokken en onderbroeken. BH's en hemdjes en jassen en truien. En noem maar op. Een hele stapel stapelspul. En de bijzondere dingen hebben we daar allemaal uitgehaald. In plastic zakken gedaan en genummerd. En die andere hele grote hoop. Die hebben wij naar Polen gestuurd. <laughs> ja, dat zei hij. En uh, die, die diep achtergrond daarvan... Ja, ja. Toch ergens wel een beetje gênant misschien. Maar goed, uh, hij zegt: Maar er was ook een kunstgebit bij en ik zal het even halen. En zegt Geurt: Dat duurde een hele tijd en toen kwam hij weer terug. Hij zegt: Ik begrijp het niet, ik kan het nergens vinden. Maar waar heeft hij het verloren? Nou, zegt Geurt: Toen hij op het ijs stapte, gleed hij uit, viel met zijn hoofd op het ijs, het gebed schoot eruit. En hij zei: In het donker kon hij het niet weer terugvinden. Oh! zegt Bosma, dat wat hier is, dat is hier gevonden. Maar hij zegt doet er niet toe, ik zal het wel even opsturen. En als het dan niet past, dan stuurt hij het maar weer terug. Ja. Nou, toen ik dat verhaal van Geurt hoorde... toen moest ik weer denken aan dat verhaal van Jean Wester en Hans van Helden. Dat is een heel bekend verhaal in Heerenveen en Oms. Dat Hans van Helden, die bekende... Ja. Schaatsrijder. Ja. een van de allerbeste technici die we ooit hmm. gehad hebben. Best technisch reed hij fantastisch goed. Hmm. En Jean Wester moesten tegen elkaar rijden op 1500 meter. Hadden allebei pas een nieuw kunstgebit. Hmm. En uh, dat kunstgebit uh, hadden ze een beetje last van. Wat de ademhalen betreft. Jean die wou dat even kwijt. Hij denkt daarnaast de baan. Daar staat zo'n bak met van die ronde borden rijden. Ja, ja. Beetje ruimte daarnaast. Want dat moest daarin kunnen draaien. Als ik het daar nu eens inleg. Niemand die dat ooit in de nee. gaten heeft. Hans van Helden kreeg datzelfde idee. Niemand die dat ooit in de gaten heeft, die legt dus ook zijn kunstgebit daarin. Hm. Ze rijden tegen elkaar op die 1500 meter. En jen die wou dat nog niet weten, dat met een gangetje bij die bak langs, doet een test, rijdt naar de andere kant van de baan en gaat zijn gebit erin doen. Maar het paste niet. Nee. Hij <laughs> denkt: hé, hey, dit is in de war. Dat jen rijdt door en daar bij de bak, daar staat Hans van Helden. Te passen en ja. te haffelen. Maar dat paste ook niet. Zullen we maar ruilen? Zegt hij. <lacht> nou, kijk, en dat zijn van die leuke dingen. Die stel je dan uit. aan de uh, groepen waar ik daar zo eens kom, jongens. Schitterend. Ja, dat zijn mooie dus. Uh, wat ook een aardig verhaal is, is het feit dat jij in 1985 uh, Evert van Bentham al als winnaar hebt getipt. Hè? Hij ja. zat bij jou in de ploeg. Ja, wij zaten toen in de, met, met elkaar in de VNR-ploeg. En uh, dat zat. Uh, Henk Poteng bij Turnbussen zat er toen bij. Evert van Bentham zat erbij. Helemaal nog niet bekend, maar mm. hij reed wel goed op dat moment. Hij was in, in, in een goede vorm. En Martin Hoekstra en nog een paar van die jongens. En nu, nu was het zo, eh, als je toen in 1985 mee wou doen aan die tocht... we hadden van Jan-Rulof Kruidhoff, wisten we dat hij al een draaiboek had... om wanneer die tocht gereden zou worden, hij overal onderweg... Uh, verzorgingsposten had mm. om daar zijn drinken en eten aangereikt te krijgen. Want dat, het is niet meer zo dat je nog even naar een tentje kunt gaan... om wat te kopen tegenwoordig nee. te met die uh, kopgroepen. Dus dat moest allemaal vlug gaan. En toen hebben wij gezegd, wij gaan ook zo uh, proberen... om verzorgingsgroepen onderweg uh, te krijgen. Maar dan moet het van tevoren even overlegd worden. Wij zitten in het uh, restaurant, smorgens. Uh, Smiddags moesten we ons opgeven voor die wedstrijd in... Uh, Leeuwarden, we zitten daar in dat restaurant. En zo wordt het allemaal besproken... waar wij de verzorgingsposten wouden hebben enzovoort. En toen dat allemaal klaar was... Uh, en moet je je nog even voorstellen... Uh, na 1963... Uh, 22 jaar lang geen toch. Mm. Als er dan iets was, dan kwamen ze toen nog... Ja. bij Jeen van den Berg. Ja, van Jane, want jij was het, Weet nee. jij dit en weet jij dat? Want mm. ik zou dan degene zijn die dat al wist. Dat is mm. nu dus uh, voorbij. He, het nu, is is nu, het nu is het Evert. Nu is het Evert, dat is logisch. Maar toen kwam men nog naar mij toe. Men volgde mij en uh, het was wel leuk allemaal. Maar uh, ik loop daar weg. Bij de jongens die blijven nog even aan tafel zitten. En er komt Dick van Gangelen van dat, het uh, AD. AD, uh, sportjournalist, ja. Sportjournalist, die komt op mij toe... Hij zegt, Jeen. Dat was een gekke vraag eigenlijk. Zo'n zo vraag stel je normaal mm. niet. Maar hij zegt toch tegen mij, Jeen, wie denk jij dat morgen die Elfstedentocht wint? En toen was het net, of kreeg ik zo'n ingeving. Ik draai hem om. Ik zeg, kijk, daar zit een winnaar. En ik wijs dus naar Evert van Bentham. Mm. Hij zegt, wat zeg je? Ik zei, Evert van Bentham, die wint morgen de Elfstedentocht. Mm. Zo Pertinent, zeker kwam dat eruit, dat hij ja. geloofde dat meteen ja, ja. ook. Het is natuurlijk waanzin om zoiets, om zoiets te, voorspellen, ja. te voorspellen, maar het was niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want de laatste tijd reed hij zo goed, dat wanneer er een kopgroepje weg was, dan uh, was het zo dat hij in een paar ronden 50 meter goed kon maken. Hmm. Daar komt ook nog bij dat Evert is toch goed keen is goed kien En er komt ook nog bij, de berichten waren zo dat het een beetje... Euh, nou ja, laten we zeggen, wat euh, tegen de doorjaar zou zijn. Ja. En er zijn lichte mannetjes vaak in het voorbeeld. Ja. Dick van Gangeland heeft dat zo opgenomen. En die heeft tegen zijn euh, fotograaf gezegd... wil jij vanmiddag even even vragen... als zij daar in de Frieslandhal is... dat hij met jou mee wil gaan naar het euh, beeld, daar is zo'n standbeeld van een Elfstede-rijder... vlak bij de Frieslandhal, om daar een foto te maken. En toen heeft uh, die fotograaf dat gedaan. En Evert, die wou dat toen nog wel. En dat kostte ja. toen ook nog helemaal niks. Nee. En uh, Evert, die komt daar op de foto. En toen de andere morgen AD uitkwam... en die jongens ergens reden daar in Gaasterland... Mm -hmm. stond daar een foto in de krant van het Elfstedebeeld. En daaronder daar stond... Evert die wees met de vinger op de plaats waar de naam van de nieuwe winnaar ingebeideld moest worden... en onder de foto stond, Evert van Bentem ziet het wel zitten. En toen hij er zo kwont, toen sprong die fotograaf, sprong een gat in de lucht... Ja, had een hele mooie, had een foto van zijn leven gemaakt. Gebeurt nooit meer. Nee, prachtig. Trouwens, elf steden gebeurt nooit meer, dat wordt ook wel eens beweerd, hè. Dit jaar krijgen we hem niet meer, of wel? Is er nog kans? Nee. Hey, het is, en het is ook zo, uh, daar hoeven we niet omheen te draaien. In 85 en 86 hebben ze hem door laten gaan, omdat hij al 22 jaar niet Die geweest gegeven, zoals, was. Ja. Dus hij moest een keer ja. weer komen. Ja. In mijn tijd was het zo, dan moest het ijs overal dik genoeg zijn. En dan ja. vroeg de voorzitter, hoe dik is het ijs? En als het dan nog geen 18 centimeter was, dan zei de voorzitter, oh, het gaat nog niet door. Ja. Nu vroeg de voorzitter, hoe lijkt het? En toen zegt. De, Rajonhoofd in Harlingen onder andere, die zegt... wij loodsen ze er wel door. Ja, dat is een... En toen hebben ze gezegd met die kluunplaatsen... maar als niet al die honderden vrijwilligers... goed opgelet hadden, waren er ongelukken gebeurd. Want die hielden alles goed in de gaten. Want op een gegeven ogenblik ging het ijs breken. Maar voordat het gevaarlijk kon worden... werden die kluunplaatsen alweer ongelukkig. 100 tot 200, soms 300 meter verlengd. En zodoende komt met al die vrijwilligers het tot een gelukkig heel goed einde gemaakt worden. En die vrijwilligers heb je nodig. Hè? Het moet gedragen worden door de Friese bevolking. De hele Friese bevolking staat erachter. En men vergeet dat wel eens als die er niet zouden zijn. Wat die ook in 1963 niet gedaan hebben. Hmm. Om al die mensen s'avonds weer van het ijs te halen. Er ging een telefoontje van Harlingen, van Harlingen naar Vraneker. Van Vraneker naar Wier. Hmm. Er komen er nog weer zes aan. Zijn niet in Wier aangekomen. Toen zijn die vrijwilligers teruggegaan. Hmm. En achter een bruggetje. Met 14 graden vorst vonden ze ze. Wat doen jullie hier? Wij rusten even uit. Ze hebben ze met één van het ijs afgehaald, anders waren ze toen bevroren. Kijk en die mensen, die duizenden vrijwilligers, die hebben we nodig. Ik dank je heel hartelijk, want we hebben nog 10 seconden. Hartelijk bedankt voor je komst en luisteraars. Tot de volgende week. Tja. Dat tot de volgende week moeten we nog maar even afwachten. Maar ja, in Vlucht in het Verleden kunt u natuurlijk van alles verwachten. U hoorde Jeen van den Berg in een aflevering van De Duvel is Oud. Een bijdrage van de Tros. Eerder uitgezonden in 1991, Sietse Dolstra was in gesprek met hem. In 1997 kwam er dan weer zo'n tocht der tochten. Ook vrij pittig, heb ik begrepen. Verreden op 4 januari. Jeen van den Berg werd eerder deze maand op 8 januari 84 jaar. Zou er ooit nog een Elfstedentocht komen? En zou deze Friese schaatser dat dan nog mee mogen maken? Je weet het maar nooit. We sluiten deze vlucht in het verleden af met het uitspreken van de wens. En de hoop dat... Dit wonder de wereld nog niet uit is. Voor informatie over Nachtvluchten bij Max kunt u kijken op onze site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm Onze programmering staat ook vermeld op teletext. Dat is pagina 331. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur ruim baan voor de nachtzusters. Dat Kolderieke duo ontvangt Goedele Liekens. Graag tot zometeen.